4 uur, Jo Boat, met het NOS-journaal. In Groningen is een ambulance die met een zwaargewonde man... op weg was naar het ziekenhuis door een botsing gekanteld. De chauffeur van de ambulance en twee verpleegkundigen... zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde is met een andere ambulance naar het UMCG gebracht. Eerder op de dag was de man betrokken bij een ander auto-ongeluk... waardoor hij met spoed naar het ziekenhuis moest.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 Op het EK Schaatsen Allround in Herenveen gaat Sven Kramer ook na de 1500 meter aan de leiding. Kramer eindigt op deze afstand als achtste. Jan Blokhuizen werd tiende. Blokhuizen staat in het algemeen klassement op de tweede plaats. De 1500 meter werd gewonnen door De Pool Nitswitski. Morgen rijden de mannen op het EK Allround de afsluitende 10 kilometer. Het weer in het zuiden toenemende bewolking. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en middag, midden zonnig. In het zuiden breekt pas in de middag de zon door. Maximumtemperatuur temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. Er waren problemen met de Kaagbrug op de A44, Den Haag-Amsterdam. Die brug wilde niet meer naar beneden, maar dat probleem is inmiddels verholpen. Er staat nog wel file van Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp. Drie kilometer.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 Langs de lijn vanuit Tialf, goedemiddag tot 6 uur zijn we de, de drie kilometer voor vrouwen bij het EKO-round is begonnen. De echte kanonnen komen straks pas. Paulien van Deulekom zit hier aan tafel om te praten over het schaatsen vandaag. Pauline, ja, wij zijn met z'n allen afgegaan op iedereen Bruest als de grote favorieten. Ja. Daar zitten nu drie Nederlandse vrouwen achter. Die zo heel netjes in de luxe, in de luwte eigenlijk kunnen meedoen. Uh, jij weet hoe dat is, uh, als je niet de kopvrouwen bent van de Nederlandse ploeg. Maar wel goed. Ja, maar het is lekker, um, in die zin, het druk, of dit van buitenaf wordt er niet te aan, aan besteed. En uh, ja, als die meiden zich op zichzelf concentreren, en dat zullen ze zeker doen, dan kunnen ze zeker mooie dingen laten, laten zien. En we concentreren ons nu wel heel erg op Sablikova. Maar ik denk dat eigenlijk de, de concurrentie toch wel... Dat een grote kans dat hij uit Nederland komt. En is dat dan Linda de Vries of is dat dan Diana Valkenburg? Um, nou, Linda de Vries die rijdt beter dan, het, dan in het begin van het seizoen. Dus die, die gaat echt steeds beter rijden. Diana is eigenlijk heel, heel het seizoen al heel, heel goed bezig. En met name ook op die langere afstanden um, rijdt ze gewoon echt betere, betere races. En kan ze ook constant rijden. En als je ook kijkt naar haar vijf kilometer, dan heeft ze dit jaar ook wel... Uh, ...wel al goede dingen laten zien. Um, dus ja, ik, ik, het zal spannend worden. Maar uh, ja, en daar moet je ook niet vergeten, want iedereen is gewoon ook uh, altijd gebrand om, om, om ervoor te gaan. Dus ja, ja ik, uh, ik, ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren Als straks. Als ik jou goed begrijp, kan het dus heel spannend worden, met name morgen bij de laatste afstand, de vijf kilometer. Dus het zal dan waarschijnlijk voorsprong hebben nog op die andere vrouwen ja. maar dan draait het dus om die afstand waar zij zo'n hekel aan heeft zo vaak ja haat liefde verhouding noemen ja. ze dat wel eens maar uh, uh, ja ik denk dat het heel spannend wordt op die laatste op die laatste afstand en uh, ja, daar zal uh, de, morgen is het de, vandaag is, kunnen we zien zeg maar van nou wie wie rijdt er goed op die lange afstand en uh, en wat doet Sabekova. Uh, we moeten we ook niet vergeten eigenlijk, want dat is ook natuurlijk weer... Nee, dat weer, weet je ook nooit, hè? Dat, je he, dat kan niet. zomaar dus weer, of zomaar weer niet. Daarom, ik denk ja. dat, er, dat, er, dat het een heel spannend toernooi is voor de dames dit weekend. Ja, over de lange afstanden gesproken en over er een hekel aan hebben. Ik denk dat de drie kilometer ook al ontzettend lang is voor Erbanova, Sebastian en hebben. Ja, het is een goede sprinster, Carolina Urbanova, getuige haar... Kampioenschapsrecord waarmee ze de 500 meter won. 38, 72, maar met nog drie rondjes te gaan. Oei, oei, oei, oei, oei. Als we haar zien stappen nu. Want dat is het. Door de buitenbocht. Nu dan de kruising op. En dat tempo gaat dus op deze manier. Van links naar rechts. Nee, Carolina Erbanova. Zal gaan kelderen in het klassement Erben. Dit is geen drie kilometer rijter. Maar ja, de rijtster, dat wisten we dan. Nee, het lijkt wel een slow motion race. En het wordt ook steeds moeilijker. Ik hoop, ik hoop dat ze de finish haalt. Tuurlijk. Nee, ik denk dat we serieus uh, misschien wel meegaan maken dat iemand gewoon de finish gewoon niet haalt. Ja, ze moet nog twee ze rondjes. Nog, nog twee ronden nog? Stuk 36. 36 in deze uh, ronde. Ze is wel uh, ruim 6 ja. seconden, sneller bijna 7. Ja. En ze light nog voren op de, de tegenstander. Ja, dan uh, Vanessa Bietner, die de eerste rit won in 4.35.69. 69 Het jonge meisje uit Oostenrijk. Maar jonge, jongen, jonge, jongen. Jonge, ja, Agota Toot, dat is inderdaad uh, de tegenstander van uh, Caroline Hermanova. Hij Rijdt daar gewoon nog meters, meters, meters achteraan. In deze tweede rit. Maar dit is geen reclame voor de 3 kilometer. Even, wat we nee. hier zien. Maar het is ook heel grappig om te zien, want ze zijn mond wijd open. En ze rijdt een heel traag ritme. Ze rijdt al een soort van Igor Zelezowski uh, een duizend meter rijdt. Maar zo rijdt zij hem dan nu dan de, de drie kilometer. De mond echt wagenwijd open. En de tong uit de mond. En het jaar zit echt helemaal kapot hoor. En de tegenstander ja, die heeft het nog zwaarder. 37 rond had ze er net bij het ingaan van de laatste ronde. Carolina Erbanova, de Tsjechische dus. Die net nog even werd aangemoedigd door Martina Sablikova. Die staat nog steeds langs de kant van de baan. We hebben begrepen dat ze per se wil starten. Omdat ze dat startbewijs voor het weekend al ruim niet kwijt wil raken. En Hamer speelt natuurlijk ook nog mee. En hier komt Carolina Erbanova aan. Ze gaat in ieder geval de rit winnen van tot. En ik denk dat ze dolblij is dat het erop zit. 4, 27, 89 voor Erbanova. Nou, ze is sneller in ieder geval dan uh, Bietner was in uh, de eerste rit. En haar tegenstander uh, Agotha Tot heeft een eindtijd gereden van 4, 29, 44. De eerste twee ritten op de drie kilometer zitten erop. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. De het van Sheryl Crow. We maken deze middag zoals wel vaker in dit schaatsseizoen heel makkelijk de overstap naar het shorttrack. Inmiddels is aangeschoven Anita van Doorn, shorttrackster in rusten zoals dat heet. Anita, goedemiddag. Goedemiddag. Bevalt dat, dat in ruste gedeelte? Ja, dat bevalt uh, heel goed moet ik zeggen. Ja, vertel eens. Ja, gewoon eindelijk tijd voor andere dingen. En uh, niet altijd rekening hoeven te houden met op tijd naar bed en ik moet morgenochtend weer trainen. Dus af en toe wel rekening houden met een beetje aftrainen, want dat vind ik wel belangrijk. Schiet er nog wel eens bij in, maar uh, ja, het gaat wel, gaat wel goed. Hoe ver ben je qua aftrainen? En hoe ziet uh, dat eruit? Ja, gewoon, uh, ik probeer vijf keer in de week zo'n beetje wat te doen. Een beetje spinnen, een beetje fietsen, hardlopen. En uh, ja, voor hart- en bloedvaten is dat denk ik wel, uh, wel goed. Voor je spieren, voor uh, ja, een afbouw van spieren. Ja. En liefst. sowieso toch? Of ben je van plan als het aftrainen klaar is om dan maar te stoppen met sporten? Nee, in principe blijf ik uh, altijd denk wel sporten. Alleen ik merk wel dat het af en toe gewoon een beetje bij inschiet. Dus daar moet je dan een beetje je draai in vinden. En dat aftrainen, hoe lang duurt dat eigenlijk? Ja, ja, ze geven aan dat uh, het, het goed is om zes maanden in elk geval te proberen de helft van je trainingsarbeid te blijven doen. Dat vind ik redelijk veel, want dat betekent zes dagen in de week nog drie, vier uur per dag ja, trainen. Nou, ja. Dat haal ik niet. Nee. Dus uh, ik vind dan anderhalf uur uh, genoeg en dat vijf keer in de week. Wat merk je dan aan je lichaam als je dan dus langzaam stap voor stap topsportster af geraakt? Uh, nou, dat je broeken wat wijder gaan zitten. Dat je afvalt. Ja. Want ja, eerst gaan je spieren weg en ja. dan, daarna zal er waarschijnlijk vet voor in de plaats komen. Dus dan maar, uh, kunnen diezelfde broeken toch weer aan. Uh, ja, nou, ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Uh, Pauline, herken jij dat? Dat aftrainverhaal? Of heb jij, ben jij gewoon gestopt en klaar ermee? Nee, ik ben uh, ik herken dat wel. Um, het is wel echt zo dat ik ook wel uh, uh, moeite of moeite. Je, hebt ook, je krijgt heel, heel snel andere dingen, een hele andere invulling in je, in je schema en in je tijd. En dat je dan één keer denkt, oh, er is weer een weef bij, hey, ik heb niks gedaan. En, oh. uh, um, dus het is wel echt, echt zaak om het ook in te plannen in je, in je tijd. En dat klinkt heel raar misschien, maar je moet voorstellen, normaal is, is je sport is leading geweest. Zeg maar, en dat alles past zich aan aan de sport. En, um, nou ja, en, en nu moet je het eigenlijk gewoon inplannen in je andere leven. En dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat vraagt wel eventjes uh, discipline en ook wel in die zin dat je... Nou ja, wel even een ritme daarin moet vinden. Klopt dat, Anita? Is de discipline, die wordt minder... en de focus komt inderdaad steeds meer op het andere leven? Ja, dat is absoluut waar. Ik herken dat heel erg. Uh, je, ja, je begint met werken en uh, inderdaad op een gegeven moment... je bent moe. Uh, nou, s'avonds ja, zal ik nog wat gaan doen. Dan ga ik naar een spinningles. En dan denk ik toch, nou nee, ik blijf toch maar even zitten. Ja. Maar ik heb nog steeds wel dat gevoel van... Uh, shit, had ik het nou maar wel gedaan. En, uh, maar het ja, is toch ook gewoon leuk om te sporten? Ja, nou, dat is ja zeker. absoluut. Ik maar... wou het niet zeggen. maar <laughs> nee, ja. Ja, Dat is ook zeker zo. Maar het doel is natuurlijk wel een beetje... Weg. En ik denk, uh, dan moet je een nieuw doel zoeken. Ja, dat moet ik inderdaad ja. gaan doen. Het nou, dus is een, een nieuw doel dan. Nou, ik weet niet wat je leuk vindt. Ik, wil, ik vind het leuk om te fietsen. Lange baan schaatsen misschien. Nee, nee, ik, ik ben marathons gaan rijden. Dat, dat heb ik lol in, maar ik vind het leuk om te fietsen. Amsterdam Gold race. Ik ga in Italië lekker fietsen. Ja. Dat vind ik mooi. Maar het, het grappige is over wat je zegt over het aftraining. Er is dus eigenlijk neergezegd onderzoek naar gedaan wat het effect is van aftrainen. En um, los... dus ook niet als je het helemaal niet doet, of dat nee, slecht is voor je. Maar ik denk het kan... wel. Nou, kijk, je kan natuurlijk op je klompen aanvoelen. dat het gewoon niet goed is om helemaal niks te doen. Je gaat het ook merken, omdat ik heb wel eens een keer, toen ik stopte, ook tien dagen niks gedaan, dan merk je dat je spieren gewoon stram worden. Je lichaam wil graag wat doen. En ik ben wel van mening. Je moet ook wel naar je gevoel luisteren. Als je echt helemaal gezin hebt om te sporten, dan zit je waarschijnlijk de een beetje moe. Maar ik, ja, ik moet het zelf inderdaad inplannen. Maar ik vind het ook gewoon zo leuk. En ik merk dat het me zoveel energie en plezier geeft dat ik ja. daar ook echt ruimte voor maak. Nou, je hebt daar natuurlijk een punt. Uh, toen je nog topsporster was, vond je sporten leuk? Uh, nu vind je sporten waarschijnlijk nog steeds leuk. Alleen moet je ontdekken nog in welke mate. Ja, dat is absoluut zo. Ik, uh, ik, ik zal altijd blijven sporten. Alleen ik denk wel dat het heel normaal is dat je in het begin als je stopt... dat je merkt van nou ja, het hoeft eigenlijk nu even niet. Ik heb wel even genoeg gesport. En daarin moet je gewoon weer een beetje je weg zien te vinden van... Uh, nou ja, hoe vaak vind je dan lekker om wat te doen. En, uh, ben je daar al achter je voor jezelf? Weet je al wat voor soort recreatieve sporten jij dan dus nu wil worden? Uh ja ik nou ik vind uh, wat Jochem ook zegt ik vind fietsen ook heel lekker en uh, daarbij wat mountainbiken nou in de winter kan je dan uh, wat spinnen opzoeken zodat je daarin je intensiteit wat extra pakt en, uh, dus uh, wat dat betreft ga ik dat ook zeker blijven doen en uh, ja ik denk dat ik uh, in de toekomst ook wel weer wat ga schaatsen of zo maar dat moeten we zoeken wel nog dames in het marathonpeloton ik probeer Pauline er ook weer bij te trekken ja ik heb er al één gereden ja, ja, ja. kribbelt dat nog wel erg er zijn veel sporters die een andere topsportcarrière doen wintersporters die ineens in een bob gaan zitten. Ja, nee, ik, noem maar ik heb twastraad. echt helemaal niet de ambitie om weer uh, op een andere uh, sport, zeg maar, in die zin actief te worden. Gewoon wel re recreatief. Maar niet uh, dat ik denk, uh, ik ga nu een switch maken naar marathons gaat en daar uh, volledig naar de top. Ik heb uh, het wel een beetje gehad met uh, ja, je leven zeg maar, uh, geheel richten op een sport. Ja. Maar, ja, wat wel heel leuk is, is uh, dat je ook wel eens ontdekt dat je. Op het minste heb je eigenlijk, ik ben een keer een, een, een loop gedaan, de zevenheuvelloop, En dan denk je, hé, hey, het is eigenlijk hartstikke leuk. Dan ben je aan het lopen en ben je zelf ook weer een doel aan het stellen. En zulke dingen, ja, dat is gewoon wel leuk om weer opnieuw te zoeken. En ook in een andere sport. En het hoeft dan niet per se een topsport te zijn, maar het is gewoon, ja, toch leuk om, om doelen te hebben. Want in het begin, de eerste keer dat ik ging fietsen, ik dacht, nou, ik ga gelijk drie uur fietsen. En toen was ik echt na, ik dacht na een andere een uur, nou ja, eigenlijk is anderhalf uur ook wel goed. En ik fietsde ja. rond en ik keek een beetje omheen en ik dacht, ja, maar uh, het voelt even heel raar. Maar op een gegeven moment krijg je er ook weer. Uh, ja, het bewegen is gewoon leuk en het blijft ook leuk. En uh, ik denk dat veel topsporters dat ook wel zullen hebben. Maar het is toch wel die doelen die je dan. Ja, toch een beetje eigenlijk wel hebt. Uh, Om dat opnieuw te zoeken, dat is, wel, uh, dat is denk ik wel een uitdaging. Ja, heb jij die ook gevonden? Um, nou, ik ga binnenkort uh, 200 kilometer graten op de Wijze Zee. Dus uh, samen met, uh, met Jochem gaan we voor Skate4R uh, 200 kilometer rijden. Dus dat is mijn eerstvolgende doel. Het wordt en, uh, zwaar voor je, joh. Ja, ik ah. weet zeker dat het zwaar gaat worden. Last van je rug krijgen. Ja, dat, uh, dat uh, zal wel. Maar ja, weet je, dat? het hoeft, mij niet, uh, ik hoef er, uh, het hoeft geen toptijd te worden voor mij. En uh, uh, ja, het is gewoon mooi, mooi om nieuwe doelen te hebben. En daar ben je wel volop voor in training op dit moment? Nou, volop of is het ook. Denk je groot ook dan wordt. na halverwege de training? Het is zo ook wel genoeg? Nee, nee, nee. Kijk, als je nu, uh, nu gaat trainen, dan, ben je, dan, dan, is het, dan ga je ook wel je training doen wat je, wat je bedacht hebt. En het is ook wel lekker om een nieuw doel te hebben. Maar ik moet zeggen dat ik niet nu heel consequent aan het trainen ben. Dus het gaat zeker zwaar worden. Ja. Uh, ik heb nu andere doelen. Dus maar ja. maar, maar, maar uh, missen jullie de competitie niet? Ja. Dat, dat merk ik als ik ga schaatsen en dan, ik, dan ik die recreanten, daar ga je veel te hard van. Toen ben ik marathons gedraaid en ik vind het gewoon leuk om tegen de jonge gasten te merken dat ik dus ook nog wel mee kan spelen. Dat maakt het voor mij leuk. Heerlijk lekker rammen op dat ijs man, en dat heb ik op de fiets ook. Ja. Jij, een bent beetje... wat lang, jij bent al wat langer gestopt, ja. heb jij dat al niet aan? Nee, ik mis competitie dat ook nog helemaal nee. niet. Maar ik denk dat dat in de toekomst dat dat wel de dingen zijn die je mist aan het niet meer topsporten zijn. Ja, absoluut. Ja, dus ja. Je, ja dit is lastig vooruitkijken maar verwacht je daar ergens... Dan nog wel die prikkel weer te moeten hebben. Ja, misschien ga je dat wel weer zoeken, maar dat weet ik inderdaad nu nog niet. Nee. Voorlopig blikken we even terug op je carrière. We gaan even naar vorige week. Toen werd uh, jij onderscheiden op het NK Shorttrack. Laten we luisteren hoe dat toen ging. Dames en heren. Dit weekend worden er helder gemaakt. Nieuwe Nederlandse kampioenen komen op. We hebben het verleden ook nog veel helder gekend. En ook voor sportbescheld. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. We gaan nu uh, een van onze oud short-trackers huldigen die vorig jaar nog in uh, de nationale pluk zat. Anita van Doren staat hier tegenover mij. En Anita, ik zal gewoon eerlijk zijn. Ik heb genoten van alle wedstrijden tot nog toe. Maar ik mis toch die katachtige stijl van jou. Die vechtlust. Zo fantastisch. Als je hier zo geëerd wordt, gaat dan je carrière toch nog een beetje in een flits voorbij? Ja, absoluut. Ja. Er werd al even genoemd uh, EK 2011 en 2012. En uh, natuurlijk het WK in 2011. Dat is voor mij wel echt uh, een van de belangrijkste... Die zilveren medaille die jullie daar behaalden met de relay ploeg, hè? Ja, absoluut. Dus dat, uh, ja, dat is wel een van mijn mooiste uh, herinneringen. Je hebt schitterende prestaties geleverd. Internationaal als nationaal. De KSB heeft dan ook besloten... Om jou de gouden speld uit te reiken en dat is heel waardevol. Hartelijk gefeliciteerd en ik ga jullie weer spelen. Mis je het shorttrack al? Nou, op zich het shorttrack zelf niet. Kijk, het is mooi om weer een wedstrijd te zien. En, uh, maar het is niet zo dat ik dan uh, kriebels heb of dat ik denk van, oh had ik maar daar gestaan of uh, dat soort dingen echt helemaal niet. Ja, misschien breng ik even in. Ja, ik vind inderdaad, je doet het. Ze moeten even minimaal twee rondjes schaatsen hoor. Dat zijn dan die laatste twee officiële. Dames en heren, uw handen op elkaar. Zo, zo, zo. <laughs> Ja, en dan ging je met de Gouden Speld. Ik zie hem niet. Of, of, nee, nee, ik heb hem niet meegenomen, nee. Ja, ik denk radio, dat ziet niemand. Nee, dat is waar. Behalve wij dan. Ja. Nou goed. Uh, heb jij hem op, Paulien? jij. Nee. Ik ook niet hoor, nee. Ja. Ja, het is een prijs die bij mij niet zo heel erg bekend is. Maar wat is de Gouden Speld precies? Wat moet je daarvoor gedaan hebben? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook niet helemaal is. Ik kijk even naar de overkant. <laughs> Weten jullie het, Jochem? Nee, Pauline, volgens mij wordt hij uitgereikt aan schaatsers... die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Wereldtitels of Olympische titels. Of in dit geval voor het Short Track ook gewoon uh, mondiale uh, op podium hebben gestaan en ook wat titels hebben behaald. Ja. En, en, en ja, je, je, dit is leuk en wat ik mooi vind, ik ben natuurlijk lang een lange baan, vind, ik kan daardoor altijd naar de wedstrijden toe en dat vind, ik, dat vind ik leuk en daarmee, en dat vind ik heel belangrijk dat ze wat short ook doet. die wil namelijk om je oud-atleten wil je eren en die wil je ook bij de sport blijven betrekken, dus ja. het is super dat ze dat doen. En, nou en, en, en daar zeg je iets belangrijks, wil je ook bij de sport blijven betrekken. Ben jij al gevraagd voor allerlei van dat soort zaken, om in de sport te blijven en jouw kennis te delen? Nee, uh, eigenlijk op dit moment nog niet. En en ik denk dat ze ook gewoon zoiets hebben van, nou ja, laat maar eventjes wennen uh, uh, aan de nieuwe situatie en eventjes afstand nemen. En uh, ja, misschien dat dat wel in de toekomst gaat komen. Zou je het willen? Uh, ligt eraan op wat voor manier, maar ik zie mezelf niet als uh, trainer of, uh, of dat soort dingen misschien uh, ooit bij een club, maar niet uh, op nationaal niveau. Uh, in richting atleten? Uh, ja, ik zou wel uh, sporters willen begeleiden. En of dat dan uh, echt alleen in het short track zou zijn, uh, of dat dat meer in de breedte is voor verschillende sporten. Maar om je ervaring te delen is altijd goed, denk ik. Dat is dan de sportkans van je leven. Wat is de andere kant van je leven? Waar heb je nu tijd voor? Wat doe je op dit moment? Uh, nou ja, ik ben bezig met, uh, met twee uh, fysiotherapiepraktijken. Ik ben afgestudeerd fysiotherapeut. Dus in dat twee... zou je ook nog kunnen betrekken in de sport ja. uiteindelijk? Ja, dat zou dat is ook kunnen. Door. Ja, en dat is ook wel iets wat ik op dit moment nog niet wil. Omdat je dan toch ook weer bezig bent straks met veel weg zijn. En juist in de weekenden. Uh, en ik vind het nu echt heerlijk om juist uh, de avonden thuis te zijn. En uh, lekker in het weekend gewoon uh, allerlei dingen te kunnen doen. Maar in de toekomst. Uh, zou dat zeker kunnen, ja. een, een team begeleiden als vice. Ja. Hoe uh, loop jij hier rond op het uh, EK Langebaan schaatsen? Ben je groot schaatsfan? Ik ben wel uh, schaatsfan. En, uh, zeker in het uh, verleden volgde ik alles. En, uh, uh, ja, in de tijd van uh, Rientje en natuurlijk Jochem. En, uh, uh, maar ik moet zeggen, de laatste jaren, ja, wij waren vaak gewoon weg met, uh, met de grote ja, toernooi. Ja, ja. En dan volg je het ja. natuurlijk wel een beetje via internetschaats.nl en dat soort dingen, maar niet, uh, niet live op tv. Ja. Heb jij ooit de behoefte gevoeld om te doen wat Jeroen Themors nu doet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dan um, nou had ze dat zelf misschien ook wel niet, hè? want het was meer om, uh, om eens wat anders te doen. Maar, nee, ja, ja, ik denk meek. wel echt dat dat een beetje gekomen is uh, met Jeroen Otter. Want uh, ja, die heeft ja. dat natuurlijk met uh, Harald Sielofs gedaan. En uh, uh, ja, daar heeft hij goede ervaringen mee. En uh, ja, de, bij ons wilde hij ook gewoon kijken van, uh, nou zit er wat in? En je ziet bij Jorien uh, dat er uh, wel wat in zit. Ja, Denk je dan met terugwerkende kracht, dat had ik misschien ook wel gekund? Nee, nee. Ik denk... Uh, als je kijkt binnen, de, binnen het short track, dan is Jorien... ja, die heeft daar wel een uh, uitzonderingspositie in, zeg maar. Je ziet dat ze gewoon op de lange baan heel makkelijk rijdt. Ze is heel sterk en uh, ja, ze rijdt gewoon met die mannen mee. Ja. En uh, ja, dat was bij mij niet het geval. Hoe, hoe kijk jij daarna dan? Voel je je dan trots dat iemand uit jouw sport dat presteert? Ja, ik, niet per se uit mijn sport, maar ik ben gewoon wel trots op Jorien dat het, uh, dat het zo goed gaat. En uh, ja, dat ze dan uh, ook nog uit shorttrack komt, dat is hartstikke mooi. Maar uh, ja, ik denk dat er niet te veel moet uh, worden gekeken van... oh, er komt een shorttrekker ineens in de lange baanwereld en die wordt uh, Nederlands kampioen. Want het blijft gewoon een feit dat Jorien gewoon hard traint. Uh, net als alle andere lange baaners. Ja. Alleen op een andere manier en blijkbaar werkt het voor haar. Maar hen. zegt het jou in dat opzicht wel iets? Of vind je dat we na één uh, geval daar geen conclusie hebben? Over nou, ik denk dat je kan hiermee uh, kan zien dat er hard getraind wordt. Er wordt heel hard getraind. Er zijn heel veel op de ijsbaan. Ze zijn heel veel op de ijsbaan. Uh, en ja, dat kan je eruit concluderen, denk ik. Maar je hoeft niet te concluderen dat elke short uh, op de lange baan het goed kan. Nee. We hebben het eerder deze middag gehad over de bochtentechniek. Die fantastisch is bij short omdat je bijna alleen maar bochten draait bij wijze van spreken. Zit hem daar de crux in? Misschien wel. Ja, ik denk dat dat wel uh, een van de dingen is. Je ziet ook dat, uh, dat Jorien uh, meer moeite heeft met het rechte stuk. Uh, dat ze daar meer, ja, je houdt daar een beetje, je probeert je snelheid daar te houden. En ja, in de bochten kunnen wij gewoon makkelijker snelheid maken. Ja. En uh, ja, daar kan je gebruik maken van de van de g-krachten, van de zwaartekracht. En uh, ja, je kan ook zien dat Jorien gewend is om. Uh, Intervallen te rijden. Dus dat ze ook als ze merkt dat de rondetijd naar beneden gaat, dat ze wat makkelijker weer de snelheid op kan pakken. Wat zou jij haar adviseren om te doen? Ik zou adviseren om, uh, om gewoon te doen wat zij uh, leuk vindt en waar zij gelukkig van wordt. En uh, ja, het zou mooi zijn als dat een combinatie kan zijn. Uh, ik denk dat wat haar, denk je? Ik denk dat haar hart bij het short track ligt. Maar dat ze het ook heel mooi vindt om voor bijvoorbeeld zo'n publiek als hier uh, te mogen rijden. Vind je dat het Lange Baasgaas er alles aan moet doen om zo iemand binnen te halen? Want het hangt dit weekend toch een beetje als een schaduw boven dit toernooi. Dat wie er ook wint straks. We gaan zeggen, hé... Hey. Was dat misschien niet de nummer twee geweest als Rint de Mors had meegedaan? Nou, ik vind eigenlijk altijd, kijk, als je er niet bent... dan kan je ook niet verslagen worden of je kan ook niet winnen. Dus wat dat betreft vind ik niet dat daar zo naar gekeken moet worden. Um, ja, ik, ik denk dat zij gewoon uh, echt moet kijken waar, wat zij prettig vindt... Wat zij, waar zij zich goed bij voelt en wat haar doelen zijn. Kijk, zij heeft doelen gesteld voor een EK-shorttrack... waar ze volgend weekend wil winnen. Zij heeft doelen voor de Olympische Spelen. Daar wil ze finale halen en daar wil ze op het podium komen... En ik denk dat die doelen blijven staan. En ja, misschien moeten ze dan kijken of het lange baan daar op dat moment in past. En dat hoop ik wel, want dat zou hartstikke mooi zijn. En dan moeten ze gewoon na de spelen verder gaan kijken van nou, heb ik een nieuwe uitdaging nodig? Ga ik... Uh, het combineren. Ga ik alleen lange baan of zeg ik, ik blijf shorttrekken? Zij bewijst in elk geval dat die sporten dicht bij elkaar liggen. Jullie zitten ook letterlijk dicht bij elkaar. Hè? Want de shorttrekkers trainen hier in vlak uh, ja, Vlakbij de baan waar het Europees kampioenschap nu wordt verdedigd. Kunnen deze sporten meer met elkaar optrekken dan ze nu doen? En dan ja, verwijs dat... ik alvast een klein beetje naar wat Arts Schenk heeft geroepen. Hè? Dat je heel veel sporten, schaatsporten misschien wel moet combineren tot, tot een winterfestival. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Ik denk dat dat voor het publiek ook geweldig is. Uh, je loopt van de lange baan al in de dweilpauze bij wijze van uh, naar een, uh, uh, een deel van de short track en, uh, en je loopt weer terug. En ja, dat, ik denk dat dat echt uh, een fantastisch uh, mooi evenement zou kunnen worden. Ja, dan krijg je er misschien nog spijt van dat je gestopt bent. Ja, ja, wie weet. Maar goed, uh, ik weet ook niet hoe snel dat te realiseren is. Dus uh, op een gegeven moment gaat je leeftijd ook wel een beetje, uh, een beetje meespelen. Dat is helemaal waar. Paulien, zie jij dat zitten? Een winterfestival, alles op een hoop vegen? Ja, het is wel mooi. Uh, ik denk dat het wel iets heel moois en spectaculairs kan worden. Want zeker ook, ik ben vorige week bij de shortrack bezig kijken. En het is ook, ja, yeah, het is een fantastische sport. En ja, ik vind het yeah, een fantastische sport. De is mooi om te zien, heel spectaculair. Dus so, ja... Yeah, als, het, uh, als je makkelijk van de ene naar de andere kant kan. Alleen zou het wel zon zijn als je net weer wat moet missen als je bij de, bij de ene iets wil zien en bij de andere iets wil zien. Dus dan moet er wel een mooie. Ja, of dat het na elkaar Mooi... komt. Hè? Zoiets, Zoals ja. nu is het uh, om zes uur afgelopen ja. Doe een avondprogramma Shortrek. Of de heerlijk, weet je, je hele dag schaatsen. heel veel ja, toch? <laughs> ja. ja, voor de echte liefhebber zeg je ja. dan inderdaad heerlijk de hele ja. dag schaatsen. Ja. Maar misschien wordt een van de twee dan ook wel het voorprogramma of het bijprogramma van het ander? Ja, het zou kunnen. Ik heb geen idee of dat echt zo is. Uh, ja, Daar zouden ze naar moeten kijken of, er inderdaad, of dat inderdaad zou kunnen werken. Ja. Dus even kijken wat er ondertussen gebeurt op de baan. En dan richt ik me eventjes heel kinderachtig op de naam die ik net in beeld zag staan. Erben en ze was mevrouw Lolo Brigida. Ja, Francesca Lolo Brigida, 21 jaar is ze. En ze komt uit Rome en is verre familie van Gina Lolo Brigida. Ja, dat de actrice uit de jaren 40 en 50, speelde in tal van Hollywoodfilms. En zij rijdt nu op dit moment op de baan. Uh, er staan twee Nederlandse coaches trouwens op de baan. Want Johnny Romme is de coach van Lolo Brigida. En uh, Joanna Oslund uit Zweden rijdt voor de Kia Academie uit Insel. En dus staat Winder Nelsen ook op de baan. Want dat is uh, daar ook een trainer van. Lolo Brigida ligt ver, ver voor op de baan. Meer dan 100 meter. Is onderweg naar de 2200 meter. En Erben is allemaal best aardig bezig. Hè? Ja, is ze zelf naar de 2600 100, 100 meter rijst al. Dus ze rijdt gewoon een goede tijd. Ze gaat zelfs weer een dik PR. Ze heeft een PR van 4'20 en ik denk dat ze, nou, dan gaat ze toch wel een seconde of drie vanaf knabbelen. En dan doet ze het gewoon eigenlijk hartstikke goed weer. Johanna Össelund uit Zweden gaat ook de laatste ronde in. En uh, zij heeft een persoonlijk record staan van 4'19'79. Maar dat was een tijd gereden in Calgary. En Lolo Brici daar dit jaar winnen rest van drie marathons. In Tilburg, Groningen en Enschede. Dat kan ze ook goed. Pester de sprint uit. En is dan onderweg naar het tweede persoonlijk record van de dag. Eerder al een persoonlijk record, dus op de 500 meter. En nu ook op de 3 kilometer. 4.16.82. 4.16.82. Bijna 4 seconden hebben. Ja, dat is, is een mooi PR. Gaan we nog, in de toekomst gaan we daar nog veel, veel van horen. Ja, het is niet goed genoeg om echt mee te doen voor het Tassement, hoor. Dat niet, maar het is. Het is wel leuk uh, wat ze hier heeft laten zien in uh, deze rit. Op de drie kilometer inmiddels is Össelund ook over de finish gekomen. 4'32, 33 voor uh, de dame uit Zweden. En dan gaan wij zo ons opmaken voor de zevende rit. En dat is de rit van Jekaterina je Shikova uit Rusland tegen Jekaterina Lobisheva, ook uit Rusland. En die laatste werd eerder vandaag tweede op de 500 meter. Anita van Doorn, heb je een beetje verstand ook van schaatsen? Mag ik je analytische vragen stellen over het toernooi of gaat het niet zover? Nou ja, ik, ik volg het schaatsen nog steeds wel en het ligt er een beetje aan wat je gaat vragen. Nou, de simpele vraag dan maar. Wie wordt de Europees kampioen? Ja, ik, uh, ik denk dat dat wel iedereen gaat worden. Ja? ja? En ligt dat aan iedereen zelf of omdat Sablikova misschien niet helemaal fit is? Nou ja, dat zijn dus inderdaad weer van die dingen. Dat ik denk, ja, als zij niet fit is, dan is ze op dit moment niet sterk. En dan, uh, ja, dan wint iedereen Maar ik denk dat iedereen ook gewoon uh, goed rijdt. Oké, okay. dankjewel voor je komst. En veel Graag plezier nog dit weekend. Het is uh, even na half vijf. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Krakers hebben een leegstaande kerk in Den Haag gekraakt... om onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. De groep asielzoekers zat eerder drie maanden in een tentenkamp... op de Koekamp bij het Malieveld. Dat tentenkamp werd vorige maand ontruimd... omdat de gemeente de gezondheidsrisico's te groot vond vanwege de winter. Voor de zevende, achter een volgende keer... is de Nederlandse muziekexport gestegen. De waarde van de export was in 2011 zo'n 100 miljoen euro. Een stijging van bijna 25 ten opzichte van 2010.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 De oudste ment is nu eveneens een Japanner en die is eveneens ook 115 jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Boef. De zon gaat onder maakt plaats voor de nacht. Daar hebben we wel opklaring in. Er zijn wel plaatsen waar we wat wolkenvelden hebben. Met name in het zuiden van het land raakt het bewolkt, maar blijft het droog. En ook in het uiterste noorden zou wat bewolking van zee kunnen binnendrijven. Maar ook daar blijft het droog. Het gaat licht vriezen op een enkele plek. Misschien matig en voor matige vorst moet de temperatuur onder de min 5 komen. Dan morgen, een dag die waarschijnlijk droog gaat verlopen. Eerst wolkenvelden in het zuiden, maar ook daar gaat de zon doorbreken. Het kwik loopt op tot rond het vriespunt. En laat in de middag of in de avond zou op de wadden dan een enkele sneeuwbui kunnen vallen. De wind is eerst oost, later noordoost en is over het algemeen matig kracht 3 tot 4. Maandag wordt dan een koude dag, min 2 als middagtemperatuur. En de nacht ervoor verloopt ook koud, met matige vorst op meer plaatsen. In de loop van maandag in het zuidwesten misschien een sneeuwbui. En de sneeuwkans is iets groter op dinsdag. En dan blijft de rest van de week winter. Waar de drie kilometer bij de vrouwen bezig is op het EKO round schaatsen... met een Russisch onder onsje, Sebastian en Ebben. Tussen hebben. twee Katerinas. De ene heet Lobisheva. die werd tweede op de 500 meter. En de andere heet Shikova, die werd vijfde op de 500 meter. Ze deden dus allebei goed. Shikova is de Russische allround-kampioene. Dat werd ze uh, net voor het uh, ingaan van 2013 op de nieuwe Olympische baan in Sochi. Waar we in maart ook de weken afstanden gaan rijden. En daar had ze slechts 0,036 punten voorsprong... Op Lobisheva. Toen ont, euh, ontliepen ze elkaar dus niet al te veel. Maar nu op de baan ligt Lobisheva behoorlijk ver voor. En dat verbaast me eigenlijk best wel. Want normaal gesproken zeggen we bij Lobisheva dat het een goede middellange afstandrijdster is. Die dan veel tijd, oeh, verliest op de drie kilometer. Ze gaat bijna onderuit. Als ze uh, bijna bij de 2200 meter passage is, dan komt ze door in 303 rond. Ze begon heel goed met rondjes 31. Maar Erben, nu zie je 34-2. Ja, ja. Nu komt ze de vrouw met de Het tegen. Dat meteen. is ook niet raar hoor. Want ze reed hier natuurlijk gewoon even een 38er op de 5. 500 meter, dan ben je echt wel een sprinster. En dan zijn die laatste paar ronden van die drie kilometer, die worden gewoon zwaar. Hij is gereden een rondje 34, 2 al. En dan moet ze nog twee ronden. En je ziet nu ook dat ritme, dat wordt trager. Het wordt zwaarder. Ze heeft het echt zwaar. En nu gaat ze dan wel naar de bel toe. Ze gooit er nog wel een aampje bij. Maar ik ben benieuwd of ze nog een rondje 34 rijdt. Of dat ze meteen al naar de 35ers gaat. En ze gaat naar, ja, ze rijdt meteen al de 35ers. En dan gaat het wel heel erg hard oplopen hoor. Drie. Dat, Tellen dat nog maar een 36er bij de komt ze uit op. Ja 3,38-20 is de tijd. Nou ja, dan zit je inderdaad ruim boven de 4-10. Uh, en dan vierde is het viertien. nog maar de vraag: 4-14 of je de binnen de tijd van Rokita gaat eindigen. Daar zal ik naar te kijken. 4-15-78. Want ze levert nu uh, heel erg veel in. En Anna Rokita uit Oostenrijk is uh, de dame met de snelste tijd. Op de baan komt ook Jekaterina Sikova Nog weer behoorlijk terug bij Lobisheva. Die staat echt zo'n beetje stil. Zou je maar kunnen o, dat Sjikova ja, erin nog gaat gaan? Ja, die gaat er nog voorbij. Ja. In de laatste drie meter zegt Sikova. dank je wel. En 4-14-83 is dan net de snelste tijd. Uh, gereden dus door J.Katerina, Shikova, Lobiceva, 4'15'23. Is daar wel Erbanova mee voorbij gegaan in het algemeen klassement. Erben even kort, 4'14'83 als Shikova dat rijdt. Ja, dat is wel goed. Ja, ja wat moet ik voor zeggen? Ze heeft natuurlijk vele, vele, veel snellere PR staan. 4'07 uh, in Colonda dit seizoen, ja. Inderdaad, dus, dus die tijden zijn niet echt heel erg goed. Maar ja, een slotronde van 37-0. Ja, moet een slotronde zijn van 33-5, zoals die Shiki, uh, ...haar Shikova uh, reed. Uh, ja, dan dan rijden ik het 3,5 seconden sneller in de eindtijd. En dan lijkt het tenminste nog ergens op. We gaan het wel in met Jekaterina Shikova dus aan de leiding in 4, 14, 83. pauze duurt 20 minuten. En dan gaan we verder met de 3 kilometer bij de vrouwen. En we gaan het wel ook in met Yvonne van Gennep, want die is ook in TIAF. Drievoudig Olympisch kampioen van 1988 natuurlijk, de speler van Calgary. Ze is tegenwoordig teammanager van de Nederlandse vrouwen. En Steven Dalenboud staat van Nederland gewoon. En ze staat nu bij uh, uh, Steven Dalenboud. Ja, het mannen voor de tweede dag van dit toernooi zit er, zit er op. Nog één afstand. Sven Kramer kunnen we opschrijven hè, bovenaan. Nou, hij doet het, uh, hij doet het aardig, hè? ja. Hij zei zelf, na deze 1500 meter is het een beetje raar. Ik ben niet tevreden over deze 1500 meter, maar ik ga wel eigenlijk als kampioen de laatste dag in. Ja, ik kan me voorstellen, hij is een perfectionist. Dat, uh, dat hij deze afstand iets beter had willen rijden, ja. We zagen ook bij de, in het vrouwenternooi na de eerste afstand, we zagen een verrassing van Antoinette de Jong. Hoe heb jij die uh, beleefd? Ja, ontzettend gaaf. Uh, een heel jong meisje, nog maar 17 jaar, zit bij mij in het hotel trouwens. En, uh, als ik haar een beetje observeer, dan zit er gewoon een goede kop op. Ja, dat, ja, uh, terwijl, terwijl zij um, ook al bekend stond in eerdere jeugdtoernooien, juniorentoernooien... dat ze af en toe een beetje zenuwachtig was en zo. Maar er was vandaag niks van te merken. Nou, ja, dat kan je wel stellen. Dus als je het zo voortzet... dan, uh, dan kunnen we nog heel wat, uh, wat leuks gaan verwachten. Z zie jij, kun je haar vergelijken met hoe jij was? Hoe jij uh, als jong schaatsetje de, de grote boze schaatswereld ontdekte? Ik heb er eerlijk gezegd nog niet zo nagekeken, maar nu je het zegt. <laughs> ik was in het begin al ook best wel uh, behoorlijk zenuwachtig. En dat is, ja, dat is iets wat je kunt leren en uh, ik heb het idee dat ze, want ze is ook meegewezen namelijk naar de World Cups, dat ze zich goed staande weten te houden. Ze is uh, voor de leeftijd ook, ook, ook behoorlijk volwassen. En ze kan een aardige drie kilometer rijden, dus ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat verlopen. Ja, nou, daar is iedereen benieuwd naar. Um, je loopt hier rond als teammanager. Kun je uitleggen wat je precies doet hier op het middenterrein? Nou, op het middenterrein moet je gewoon de wedstrijd als het ware lezen. Uh, zorgen dat, uh, dat iedereen op tijd uh, aanwezig is, dat de coaches uh, er staan. Uh, ook goed opletten of ze wat nodig hebben, ja of nee. Ja. Als er materiaalpech is of wat dan ook. Dat ze transponders om hebben. Uh, goed contact hebben met de scheids. Dat als er wat gebeurt, dat je meteen weet waar je moet zijn als je protest wil aantekenen. Uh, zorgen dat ze naar de pers gaan. Ja. Als ze gehuldigd moeten worden, als ze de juiste kleding aan hebben. Je doet alles hier. En, en ondertussen ook nog even het klassement in de gaten houden. Want voor ons is het van belang dat, uh, dat we weer straks met vier rijders uh, ja, zeg maar, uh, naar de WK gaan. En dat is gelukkig gelukt, want uh, Zetjan is 15e geworden. En we moesten bij de beste 17 zitten, wilden vier, vier naar het WK Lutten kunnen afvaardigen. Uh, jammer genoeg, uh, dat is ook even een aandachtspuntje, Rens Rotteveld, die moest uh, ja, bij de top 8 zitten van het klassement. Anders zou Geisreiter hem voorbij kunnen gaan. Nou, en dat is helaas niet gelukt. Hij is uh, 9 geworden. En, dus uh, maar twee op de tien kilometer. Het is inderdaad geen, geen 10, 10 kilometer. En dat, ja, dat is jammer. Dus eigenlijk wel ja, Nederland als schaatsland, land wat we onszelf noemen onwaardig. Nou ja, je hoopt natuurlijk wel dat je, dat je laat zien dat je gewoon een schaatsnatie bent. En dan is het jammer dat er inderdaad maar twee bij de, ja, bij de laatste afstand zitten. Daar ben jij als teammanager teleurgesteld over? Ja, je bent een geweest. Je wil natuurlijk altijd voor het allerhoogste gaan. En nu als teammanager natuurlijk net zo. Dus je, je hoopt ook met de jongens mee dat, dat het zo goed mogelijk gaat. Nog een ander punt. De starters. Hoe zou jij die beoordelen, dit toernooi? Nou, dat was net even een nakke fietje, dat was niet handig. Uh, dus, ja, nou ja dat, dat kan gebeuren. Dus op de het ook... laten late terugstarten? Ja, ja. ja, dat is niet, uh, niet handig uh, geweest. Uh, maar ja, dat zijn ook maar mensen, dat kan ook weer gebeuren. Dat is niet iets waar, jij, uh, waar je nou druk om maakt, deze dagen? Nou ja, kijk, uh, natuurlijk is dat niet leuk, maar uh, als het mijn eigen rijden was geweest, dan uh, had ik misschien nog wel even aan de bel getrokken. Want jij maakt je al over genoeg dingen druk? Nou, nee, oh, ja, als regel heeft manager op het middenterrein? Nee, zeker. Als, als er fouten worden gemaakt door de, door de officials en het gaat jouw rijder aan, ja, dan moet je natuurlijk als de sodomieter erachteraan. Dus het is wel degelijk van belang. Drie kilometer voor de vrouwen. Wie tip je? Nou ja... Ze Heb ik het vooral van over de... Oh, de, de, ja. Zij uh, haalt last van de rug, hè? Maar wat zeg je? Ze haalt last van de rug, was het ja, verhaal. Maar dat, maar, ja. dat zeggen de meerdere. <laughs> Jij gelooft er niks van? Nou ja, weet ik niet. Uh, ik heb het wel vaker van haar gehoord en dan rijdt ze toch vrij goed. Maar uh, yeah, het wordt sowieso al wel spannend hoor. Uh, Beckert kan aardig mee natuurlijk. Uh, Perstijn, ben heel benieuwd wat zij gaat doen. Maar ik ben, ben ook benieuwd wat, uh, wat inderdaad Antoinette uh, gaat doen. Hoe ze zich staande kan houden tussen het geweld. We gaan eens kijken. Zeker, dank je. met Mai Sharona. Rode draad in dit schaatsweekend is de open brief die Irene Wüst heeft geschreven in de Telegraaf. Aan Ottavio Cinquanta, de voorzitter van de internationale schaatsunie. Ze heeft hem opgeroepen en de ISU opgeroepen om het allrounder olympisch te maken. Volgens Wüst verkeert de sport internationaal in zwaar weer. Maar is de oplossing binnen handbereik? Cinquanta reageerde tegenover verslaggever Erik van Dijk op dat verzoek van Irene Wust. Well, about uh, what uh, Miss Irene Wüst is saying, I have a lot of respect for the skater, but I would like to say that she should first elaborate, evaluate the matter with the KSB, the Federation. I did not wish to enter in this polemic, you know. Mm -hmm. So, if KSB is in line with the Irene Just opinion, well, they go to the Congress, KSB go go to the Congress, and they can present to the other colleague, the other Federation, what to do and we will obey to the congress decision but you as president, are you happy with the olympics as it's now or are you open for a discussion on all being there well we are uh, we are happy because uh, we are not foolish we have uh, 12 gold medals for speed skating and we are happy of course we are not unwilling to to present progress de IOC. En dan zien we will see, first of we have to take the decision inside the ISU. En dan we go to de IOC to proposen. Ja, Sinkwanta vindt dus dat WUST eerst moet overleggen met de Nederlandse bond, de KNSB. En als de KNSB het al mee eens is, dan moet de KNSB zegt hij dit op de agenda van de ISU zetten. Sinquanta volgt altijd het eindoordeel van het congres van die ISU En op de vraag of hij tevreden is met de Olympische status van het schaatsen... zegt hij dat er twaalf gouden medailles te winnen zijn en dat hij daar blij mee is. Maar dat de ISU altijd open staat voor vernieuwingen. Ja, dat zal een antwoord zijn waar iedereen wust niet helemaal op gehoopt had. Wust reageerde op haar beurt weer op deze reactie van Sinquanta vanochtend. Ja, dat hij niet naar sporters luistert. En hij voelt zich, eigenlijk voelt hij zich gewoon veel te goed voor ons. En uh, ja, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Ik ben in, als je zo, uh, zo erin staat, dan vind ik niet dat je die functie moet bekleden. Oké, okay. maar het is wel zo, vind ik dan? Misschien wel. Van, uh, leid het niet af van de dingen waar je mee bezig bent. Nee, want ik, uh, ik slaap er geen minuut binnenom. Ik bedoel, ik. Uh... Tuurlijk, het is, het is een kolom en het, het doet wat stoffen doen, opwaaien. Maar van de andere kant is het ook wel goed. En ik hoop dat het een beetje een positieve draai krijgt nu het al rounden. Het staat zo lang in een negatief daglicht en daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Ik bedoel, het is gewoon het allermooiste wat er is. En het is gewoon, ja, gewoon super moeilijk. En het, en het zou heel graag zijn als het ooit een keer Olympisch zou worden. En daar wil ik graag uh, mijn steentje aan bijdragen. Maar uh, ja, van de andere kant uh, sta ik gewoon vandaag met mijn beide benen op de grond en gaan we gewoon keihard schaatsen. Ja, dat was een reactie van Wusti de Wien niet omloog. Pauline en ook inmiddels aangeschoven uh, Anouk van der Weijden. Goedemiddag. Jij was de reserve-rijdster van dit EK. Uh, ja, ja. ja, ook allroundster. Is maar even van jouw vragen. Allrounder Olympisch? Vast mee eens, of niet? Ja, zeker. Ja, ik vind dat uh, op die manier misschien buitenlanders ook wat meer uh, um, ja, zin hebben om te gaan allrounden En wat meer specialiseren om echt uh, ook het allrounder goed te kunnen beheersen. Ja. Begrijp je wel dat een Cinquanta dan bijvoorbeeld zegt, ja er zijn al twaalf gouden medailles te verdienen in het schaatsen. Hij zei niet, dat is wel een beetje genoeg, maar dat proefde ik er wel uit uit zijn woorden. Ja, in principe is het maar eentje extra natuurlijk. Ja, zo, ook. ja en bij de mannen ook nog één, ja, dus okay. dat dan samen twee. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Paulien, wat vind jij van deze, nou ja, ik wil niet zeggen dat het ruzie is, maar uh, deze stevige discussie tussen deze twee campanen? Ja, nou ja, ik vind het zou op zich wel een, positief zijn voor het allrounden als het uh, olympisch wordt. En ja, volgens mij, kijk, de officiële, het is niet de officiële route wat dan heeft gedaan... ...maar ik denk dat het heel goed is om, om eens discussie meer te krijgen... ...van ja, is het wat om het olympisch te maken... En... Uh, het, is, ja, het is alleen maar zo'n column is ook wel goed doet om eens te, te peilen van ja, wat vindt iedereen, wat wil iedereen. Dus in die zin denk ik dat je het ook in dat licht gewoon echt moet zien. En, en dat het wel degelijk uh, ja, belangrijk is om eens te kijken van, uh, van wat vindt iedereen. Ja, nou ja, wat Sincranta vindt Jochem, dat, uh, dat hoorden we nu. Hij zei uh, niet alles heel letterlijk, maar de toon. Wat vond jij van ja, de toon? Ik zie niet echt snuiven woorden hoor. Ik bedoel, op het moment dat een sporter gewoon die uh, veel heeft gewonnen in het schaatsen zo'n brief schrijft... Met waarvan ik absoluut de, de strekking snap van beste meneer Cinquanta. Je bent in. Of je bent, moet ik dan zeggen. In Herenveen. Wie weet, zien we elkaar. Dit is mijn gedachte. Dat in vervolgens. Je moet eerst via de Ja, echt. Ik vind het zo'n keul. Hij zou nu ook gewoon het lef moeten hebben. Zeggen, dus joh. Ik vind het. Of hij het nou mooi vindt of niet... Als hij het niet mooi vindt, moet je ook zeggen... Zeg het gewoon. Zeg gewoon, ik vind Oral een hartstikke mooie sport. En als de meerdere sporters en meerdere bonden dat vinden... dan moeten we dat gaan voorstellen in het congres. En dan gaan we kijken wat we besluiten. Maar ga er niet zo omheen draaien, dat natte windige gedoe. Ik vind het echt... Nee, ik vind het, maar ook... Ik praat niet met de sport, het moet via de bonden. Ik ben bijna bereid, misschien ga ik zo nog wel doen. KNSB, wat vinden jullie ervan? Oké, bij deze... Zeg even tegen Gene dat de KNSB mee eens is. Want wij kunnen als we willen tegenwoordig best wel snel op. Op één lijn zitten binnen de KNSB. Met een... Vandaag een open brief namens de KNSB. En dan gaan we weer ja. naar Ja, Dat zou ik het liefst doen. Misschien krijgen we dat weekend nog voor elkaar. We zullen ja. dan eigenlijk koop zijn uh, vragen van hoe hij er tegenaan is. Ja. Dus, het gaat om een discussie. En dan moet je niet zeggen, ja, dat moet via de officiële instanties. Zeg gewoon van ja, misschien moeten we dat wel doen als dat zo is. Maar hij heeft ook eerder gezegd: van, ja, nou, uh, Nederland is dan misschien dominerend of overheersend. Maar al over een paar jaren zijn de Noren er weer. Maar het feit is wel. Dat de Noorse televisie het op het ogenblik gewoon niet of nauwelijks meer gaat uitzenden. Dus er gebeurt echt wat, wat. En dat wil hij volgens mij niet zien. Ja. De manier waarop uh, Wust dan vervolgens weer reageert op zijn Paulien, nou, is dat, dat iedereen uh, uh, te voet uit? Dat is uh, duidelijke taal. En ik denk ook wel dat ze, dat ze dat van punt is. Want het is, het is, ze heeft hem neergelegd om uh, ook voor discussie. En ja, er wordt er gewoon niet op ingegaan. Zeg maar. En dat is inderdaad wel jammer. Want je ziet eigenlijk wel dat, dat, he, dat waar beslissingen zijn in de sporter, er daar zit gewoon een heel groot gat tussen. En... Uh, ja, en, ja, het is duidelijk en het is uh, goed dat ze dat... Veel bestuurders uh, zeggen altijd, geef. ik hoor je aan. Hij wil er niet eens naar luisteren. Nee. Dat is nog erger. Ja, ja. Maar daar kan je nog bijna los van dit specifieke voorstel misschien wel heel erg boos over worden dan, of niet? Ja, dat vind ik ook. Want ik kijk. En de discussie dat ze zeggen van misschien moet iedereen zich, zich er niet mee bezighouden. Ik vind dat is een zaak voor iedereen. Als iedereen gewoon lekker bezig is en ze schrijft dat uh, die column, ik weet niet of ze hem helemaal zelf heeft geschreven, ze, dat, dat ventileert en die brief komt, dat is het hartstikke leuk. En laten we voor eens lekker de dingen doen. Dus ik vind dat wij daar niet over mogen oordelen. Want het is misschien wel goed om soms even met je hoofd ergens anders mee bezig te zijn. Maar we moeten het gewoon bespreekbaar maken. Ja, en het is ja. ook goed om als sporter met je eigen sport daarin bezig te zijn, ja. denk ik. En te kijken van mee te kijken van nou, hoe, kunnen we het, hoe kunnen we het veranderen. Het gaat over het allrounden, maar het kan natuurlijk ook met andere onderwerpen. Dus wat dat betreft is gewoon... Uh, ja, ik vind het goed dat ze zo'n brief heeft ingestuurd. Uh, ja. Uh, ja, Anouk, uh, wat hier natuurlijk onder ligt is dat het allrounden uh, toekomst wil hebben... He, dat, zou, dat zou dan kunnen met als je het Olympisch maakt. Want dan uh, gaan meer landen waarschijnlijk het weer serieus nemen. Deel jij die mening? Moet er iets gebeuren in het allrounden? Ja, ik denk het wel. Als je nu uh, naar het niveau kijkt wat hier, uh, ja, wat hier te zien is op, uh, in half. dan ja, zie je gewoon dat de Nederlanders het echt uh, wel domineren. En dat, als je nu ziet wat er op de drie kilometer gereden wordt door de buitenlandse dames, dan doet dat echt niet onder ja. voor de Nederlandse dames. Wat er twee weken geleden hier gereden is dus, uh, door de sub om het zo maar te zeggen. Ja. ja, dat is gewoon wel een beetje triest eigenlijk dat het zo uh, zo'n laag niveau heeft nu. En ja, op het moment dat je Alrunde inderdaad Olympisch gaat maken, dan uh, in, in veel landen is het gewoon zo dat je pas um, roem als je Olympische medaille kan winnen. Dus de meeste buitenlanders gaan gewoon niet voor een allround toernooi. Ja, dus die leggen daar zich niet op toe. Ja. Mochten we ondertussen denken welke meneer praten zo hinderlijk door Anouk van der Weide heen. Wij zitten in het restaurant van Tialf. En het is natuurlijk nu het wel pauze. En dan wordt het publiek hier vermaakt los van een hapje en een drankje ook nog met wat entertainment. En dat zijn wij dan helaas niet in een hoek. Terwijl we prachtig zitten hoor. En maar, ene uh, meneer Sven K. Wordt hier aan de kant ja, gevoeld. Ja. Ja. O, ook dat nog. Ja. Ja. Nou ja. Uh, ja, dat moet dan maar even. Ja. Um, Anouk, jij bent reserve op dit uh, kampioenschap. Hoe voelt dat om reserve te zijn? Helaas uh, weet ik inmiddels heel goed hoe dat voelt. Ja, je weet ook dat je niet in actie zult komen. Nee, nee, klopt. Nou ja, vorig jaar was ik met het WK al round ook reserve. Toen was het in Moskou. Ik ben blij dat het nu in 10 is. Dat ik niet helemaal uh, ver hoef te reizen ervoor. Maar ja, het is echt een, uh, een, uh, een klotenrol om zo Hoe sta je dan op vanochtend? Hoe bereid je je gisteren voor? Ja... Een beetje, ja, het is allemaal een beetje half half. En aan de ene kant denk ik, ja, het moet echt goed scherp zijn. En goed uh, voorbereid zijn. Want stel dat iemand morgen ziek wakker wordt. Dan moet je gewoon uh, fit aan de start verschijnen. Maar ja, zoals ik vanochtend word ik wakker. En dan ga ik uh, het ijs op. En dan zie je dat er, alle, dat er gewoon vier fitte dames zijn. Dus dan heb ik gewoon wel een, een normale training gedraaid. Want ja. Ja, je moet toch ook verder denken. En uh, naar de rest van het seizoen kijken. Dus dan... en, en, en, en werk je dan nog heel erg toe naar de deadline dat, uh, die dan komt dat iedereen zich fit moet hebben gemeld? Of kijk je meer een beetje zelf of iedereen fit is? Nee, s ochtends kijk je zelf gewoon in de rond. En dan zie je gewoon, uh, gewoon vier fitte dames. Dus dan weet je eigenlijk al dat het uh, niet gaat gebeuren. Maar ja, ik moet hier wel aanwezig zijn. En eigenlijk tot een minuut uh, voor de laatste, dan voordat Antoinette ja. start, kan, moet ik nog in kunnen vallen. Maar ja. Ja, ik zit niet met mijn schaatsen aanklaren, want dan weet je wel dat het niet meer gaat gebeuren. Zijn er protocollen voor eigenlijk? Waar bevind jij je op zo'n moment? Nou, ik zat nu op de tribune op het moment dat, uh, dat die meid aan de start stond, Maar voor die tijd was ik in de, ja, bij de kleedkamers liep ik een beetje rond om te kijken of alles goed ging. En, uh, ja. Dan kan er zomaar eentje door de enkel gaan, dus dan moet ik wel op tijd ja, bij zijn. Die zou ik nog een beetje kunnen helpen natuurlijk. Ja, maar, maar nee, nee maar. dat gun ik ze niet. Nee. <laughs> uh, dan weet je dus dat het EK Allround er voor jou niet in zit. Dan kan je dus nu gaan nadenken over de rest van het seizoen. Hoe gaat ja. dat voor jou eruit zien? Um, nou, ik ga volgende week uh, of aanstaande dinsdag naar Lansrood. Ga ik een beetje uh, lekker in de zon fietsen. Even ja, energie bijtanken. Ja, heel lekker. Kijk, heel jaloers. Ja. Maar wij hebben natuurlijk Ja, en straks. Ja, ja. Nu al, denk ik, hè. Ja. Ja. ja. Ja, en daarna dan... Um, uh, even denken, hoor. Ja, dan is er een groene bokaal. Daar is een uh, kwalificatie voor het uh, BK Allround. En ja, dan moet ik gewoon uh, weer helemaal scherp aan de start staan. En uh, ik wil me dan eigenlijk wel kwalificeren voor het BK. Ja, nou, dan in dat opzicht is dit weekend heel erg belangrijk voor je. En moet ja. je misschien wel bijna hopen dat Martina Sablikova het heel erg goed doet? Ja, of want dat, ja. Ja. of geen, Of of allebei. Ja. Want als de Nederlandse dames hier hoog eindigen... dan wordt de kantoor voor heel erg klein ja. dat jij naar het WK Allround mag. Nou ja, er is sowieso één plek te verdienen bij de Groene bokaal dan. Ja. En als de Nederlandse dames 1, 2, 3 eindigen dit weekend... dan gaan er drie dames al meteen door naar het WK. Ja. Ja. Met wat voor idee zit je hier dan te kijken? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je het ze wel heel erg gunt. Ja, natuurlijk wil ik dat ze gewoon hard rijden en dat ze laten zien wat... Uh, aan het publiek hier het de wat ze kunnen. Maar ja, heel stiekem ook ik wel dat er twee plekken zijn, voor het, zijn het ja. Wat vind je van de ontwikkeling, de stormachtige ontwikkeling van Antoinette de Jong? Ja, ik zat met verbazing te kijken net die laatste rit. Ik dacht echt, wat gaat zij doen? Ja, ja. fantastisch. Ja. Heel leuk. Ja, is superknap, 17 jaar in de laatste rit. Je ziet wat er allemaal gereden is. Je staat voor het eerst in een vol 10-half. Ja, en dan zo een PR rijden zo'n rit. Echt heel knap. Je kent dat gevoel van voor het eerst aan zo'n groot toernooi moeten meedoen. Hoe is dat gevoel? Ja, dat is enorm gaaf. Als je het ijs opstapt, of nou eigenlijk al als je die uh, tunnel uitkomt... en je ziet alles oranje en uh, heel vol zitten... Dan, dan krijg je eigenlijk al meteen ook kippenvel. En vooral als je het ijs opstapt en iedereen begint voor je te klappen. Dat is echt uh, ja, het gaafst wat er is. Ja. Ja. Wie is jouw topfavoriet voor het vrouwentoernooi? Ja, ik zet toch uh, mijn geld in op Iremus. En daarachter? Komen daar dan Nederlanders? Um, ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik heb van tevoren gezegd, denk dat Diana het tweede wordt. Maar um, ja, Linda heeft ook een goede 500 meter gereden nu. En Antoinette heeft natuurlijk ook supergoed. Maar ik ben benieuwd hoe zij een, uh, een vierkamp volhoudt. Uh, weer nu, na twee, na twee weken geleden, ook een vierkamp goed te ja. uh, hebben. Kan jij onderscheid maken tussen Diana Valkenburg en Linda de Vries? Met het oog op wie van die twee het wust dan wel Sablikova en Pechstein het het moeilijkst kan gaan maken? Ja, dat denkt toch uh, Diana Valkenburg... omdat zij dit jaar al hele sterke, lange afstanden heeft gereden... zowel op de drie- als op de vijf kilometer. En uh, ja, Linda is, is ook goed... maar uh, Diana heeft gewoon iets meer laten zien al dit seizoen... en ze heeft echt een stap gemaakt. En ik denk dat zij, uh, als zij nu goed in de vel zit... dan, dan kan zij het rustig moeilijk gaan maken, ja. ja. Uh, onze commentatoren luisteren ook mee, uh, Erben en Sebas... Uh, we krijgen zometeen die belangrijkste ritten op de drie kilometer. Welke van die Nederlandse vrouwen gaat het de topfavorieten het, het moeilijkst maken? Uh, nou ja, misschien wel Antoinette de Jong. Met jonge talent, 17 jaar. Maar ik denk ze zelf meer, anders meer, over, hè? En ja, haar coach ja, ik, ook ik, trouwens. Ik denk meer uh, richting inderdaad Irene Buust en Diana Valkenburg. Ik denk, ik denk dat het Valkenburg gaat worden. Maar ik heb net wel even een hele leuke berekening gemaakt. Want ik heb namelijk de uitslagen van het NK Allround er eventjes bijgepakt. En ik heb even gekeken van hoe die 500 meters in vergelijking met het enkel round en het ek round zijn geworden. En heb ik een beetje doorgerekend naar als het op die andere afstanden die verhoudingen ook zo gaan worden. Wie gaat het dan hier de beste Nederlandse worden? En wie gaat het de beste Nederlandse worden? Dat gaat Antoinette de Jong worden. Ja. Nou, dus toch de Antoinette de Jong. Dus even die ja jonge dame die zou je ons verrasten. ook nog even meenemen in die, ja, die berekening? Ja, die berekening heb ik van het verschil tussen Antoinette de Jong en Irene Wüst op de 500 meter uh, uh, tussen enkel round en ek round ja. Is 83 honderdste. Dus uh, na, na de 500 meter staat de jongen er nu 83 honderdste beter voor dan bij het NK Orant. Valkenburg staat er nu al een... 11 honderdste beter voor ten opzichte van Irene Wüst. En Linda de Vries staat er nu al 39 honderdste beter voor dan Irene Wüst. Dus Irene Wüst is een beetje ten opzichte van het NK de verliezer van deze 500 meter. En Irene Wüst gaan we straks in de twaalfde rit in actie zien tegen Stefanie Beckert. De rit daarvoor rijdt Linda de Vries tegen Martina Sablikova. Heel benieuwd hoe zij die zeven 7,5 ronde door gaat komen op deze 3 kilometer met haar rug die zo pijn doet. Diana Valkenburg rijdt in de 13e rit tegen Goodold Claudia Perst. En in de laatste rit, dat voordeel heeft ze voor de tweede keer vandaag. En misschien is dat voordeel op de drie kilometer nog wel groter. Want dan weet ze wat ze moet rijden. Antoinette de Jong in die laatste rit tegen Olga Graaf uit Rusland. Die met een persoonlijk record tiende werd op de 500 meter. Dus die we misschien gezien haar capaciteit op de drie kilometer ook nog niet mogen vergeten. Uh, Anouk, als jij de 500 meter zo uh, hebt bekeken en de drie kilometer tot dusver ziet. Hoe had jij je staande gehouden in dit deelnemersveld? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou ja, uh, op de drie kilometer dan had ik uh, nu wel aan de leiding gegaan, mag ik Ja, verkopen. Gelukkig. <laughs> ja. <laughs> en uh, de 500 meter, um, die ging op, bij mij op het NK k um, Ging het uh, niet heel goed. Ik, uh, ja, ik reed 40-4 toen, dus dat is in dit veld een ja. nog niet tenderend. Ook niet helemaal je beste ding, toch? Nee, nee, nee. Maar ik heb wel eens een 39 39-reality afgereden. Dus ja, dat zou leuk zijn als dat met een ECA-round dan weer een uh, keer ja. kan. Ja. Ja. En we hadden ja. het straks over de, de vierde man uh, in dit toernooi. Dat is Ted Jan Bloemen. Die plaatst zich bij lange na niet voor de laatste afstand. En die staat nu, ik weet het niet eens, ergens 15 vijftiende plaats van het klassement. Ja. Ja, um, ja, dat is toch niet wat jij, als je als vierde Nederlandse binnen was gekomen, je voor ogen had gehad, hoop ik hè? Nee, Tetjan denk ik ook niet. Maar uh, nee, nee ja, dat hoop je natuurlijk niet. Je wil gewoon uh, heel goed rijden en uh, het beste uit jezelf halen op zo'n toernooi. En dat je dan als 16e eindigt, dat is wel zuur, ja. ja. Um, jij gaat nu de rest van het toernooi als toeschouwer uh, uh, beleven. Is de spanning al uit je lijf? Want het misschien, misschien hadden we moeten meedoen? Ja, op het moment dat Antoinette aan de start stond, dacht ik... oké, okay, nu, uh, nu is het echt klaar. Ja, oké. Okay. Ja. Ga in de relaxed stand dan. En ja. dank nou, bedankt. Pauline, het slotwoord is aan jou voordat we naar het nieuws gaan van 5 uur. Wat wordt de grote verrassing van de 3 kilometer zometeen? De grote verrassing? Ik zie Jochem al iets playbacken. Jochem, ja. kom er even in dan. Maar ik denk Antoinette Jong. Antoinette Jong ook. Ja. Ja. Die heeft zoveel spirit gekregen na die 500. En uh, ja, ze reed ook sterk, ze is ook sterk. Ze kan ook goede drie kilometer rijden. En ik denk dat ze zichzelf weer gaat uh, overtreffen Oké, okay, dat belooft wel voor zometeen. Graag tot zo, na vijf. op 1. Dit is Radio 1.